zes uur. Het NOS journaal. Renate Evers. pvv rapport over euro overtuigt VVD en CDA niet. Minister van Bijsterveld niet welkom op manifestatie leraren en mogelijk einde van statiegeld op plastic flessen. Minister De Jager, het CDA en de VVD zijn niet overtuigd door het rapport dat de PVV heeft laten maken over de kosten van de euro. Volgens PVV-leider Wilders kost de euro ons geld en zou het beter zijn terug te keren naar de gulden. Minister De Jager zegt dat er ook veel rapporten zijn waarin staat dat de euro veel minder kost. Het kabinet zal blijven inzetten op stabiliteit in de eurozone, zegt De Jager. CDA en VVD wijzen vooral op de voordelen die de euro Nederland biedt, met name voor de export. Ook klopt het volgens de VVD niet dat Nederlands bij een terugkeer naar de gulden geen geld meer kwijt is aan Griekenland. Ook Denemarken en het Verenigd Koninkrijk dragen nu bij, zegt de VVD. In Moskou en andere Russische steden wordt gedemonstreerd tegen premier Poetin, die gisteren de presidentsverkiezingen won. De opkomst is minder groot dan bij vorige demonstraties. De betogers hadden gehoopt dat er op zijn minst een tweede ronde zou komen, maar Poetin haalde gisteren in de eerste ronde ruim 64 procent van de stemmen en dat was voldoende voor de overwinning. Internationale waarnemers hebben kritiek op het verloop van de verkiezingen. Ze pleiten voor het instellen van een onafhankelijke kiesraad en het hervormen van de kieswet. Ruim 1700 scholen zijn morgen gesloten... omdat de leraren staken tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs. Dat hebben de onderwijsbonden laten weten. Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op de zogeheten zorgleerlingen... Dat zijn leerlingen die extra begeleiding krijgen omdat ze bijvoorbeeld dyslectisch zijn of ADHD hebben. De bonden verwachten tienduizenden leraren bij de manifestatie in de Amsterdam Arena. Minister Van Bijsterveld is er niet welkom om te komen spreken. Dit is een manifestatie van de onderwijsbonden en daar willen we ons eigen geluid laten horen, zeggen de bonden. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan, reist zaterdag naar Syrië. Het is voor het eerst dat de Syrische regering Annan in deze functie wil ontvangen. Hij zal de regering van president Assad oproepen om het geweld tegen de oppositie in zijn land te stoppen. Ook zal hij vragen om hulporganisaties toe te laten om slachtoffers te helpen van de strijd tussen de oppositie en het Syrische leger. Volgens de VN zijn bij de opstand in Syrië meer dan 7500 mensen omgekomen. Minister Opstelten blijft erbij dat hij de politiebonden een reëel en goed verdedigbaar bod heeft gedaan. De politiebonden zijn begonnen met publieksvriendelijke acties, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3%, maar de minister houdt vast aan de nullijn. In diverse politieregio's worden voorlopig geen bonnen uitgeschreven voor lichte overtredingen. Opstelten vertrouwt erop dat bij de acties van de politie de veiligheid van het publiek geen gevaar loopt. Fabrikanten hoeven vanaf 1 januari 2014 geen statiegeld meer te heffen op petflessen. Dat heeft staatssecretaris Atsma afgesproken met de gemeenten en de verpakkingsbedrijven. Of het afschaffen van het statiegeld doorgaat is nog maar de vraag. Omdat de gemeenten eerst willen weten of bedrijven duurzame verpakkingen gebruiken. Nu worden de meeste petflessen bij winkels ingezameld, maar fabrikanten vinden dat duur en inefficiënt. Een statiegeldfles kost de fabrikant 6 cent per stuk. Een goedkopere variant is het apart inzamelen van plastic afval dat 1 tot 1,5 cent per fles kost. Inwoners van de gemeente Heer Hugo Waard zijn vannacht niet op tijd geïnformeerd over een brand in een kassencomplex. Kort na middernacht ging het luchtalarm af om de bewoners te waarschuwen voor de brand. Maar de rampenzender RTV Noord-Holland kwam pas na ruim een half uur met informatie. En dat is te laat, erkent de gemeente. In Zundert zijn drie jongens opgepakt voor het bekladden van onder meer twintig auto's. De verdachten zijn 10, 12 en 17 jaar. Zaterdagavond werden in het Brabantse dorp ook muren, lantaarnpalen en ander straatmeubilair besmeurd met witte latex. Er stonden onder meer jodensterren en beledigende teksten over Nederlanders. De vader van een van de jongens vertelde de politie dat zijn zoon bij de bekladdingen betrokken was. En dat leidde tot de drie arrestaties. Veilingenhuis Christie's veilt in juli een schilderij van Rembrandt... dat naar schatting 9 tot 14 miljoen euro zal opbrengen. Het is een portret van een man en het is ongeveer 30 bij 40 centimeter groot. De Rembrandt maakt deel uit van de verzameling Oude Hollandse Meesters... van Pieter en Olga Dreesman. Het echtpaar verkoopt een collectie van 15 schilderijen... om plaats te maken voor nieuwe werken. De aangeboden verzameling is 22 miljoen euro waard. Het weer, vannacht wordt het droog en klaart het op, Minima net boven het vriespunt. Morgen veel zon en het wordt dan zo'n 9 graden. De dagen daarna veel bewolking en af en toe regen. AWB verkeersinformatie: tussen normale maandagavondspits staat nu nog 70 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat de langste file tussen knopend Prins Klauspijn en Zoeterwoude 9 kilometer.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 NOS Radio En Journal Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. 7 over 6, goedenavond. Geert Wilders wilde gulden terug. Maar daarin staat hij alleen. Zijn politieke rivalen willen de euro houden. In Den Haag politiek verslaggever Peter Blok. Peter, jij bent hier de hele middag mee bezig. Heeft Wilders te maken met harde afwijzingen van de andere partijen? Ja, maar uh, tot nu toe uh, alleen schriftelijk. We hebben van uh, minister De Jager van Financiën een reactie binnen inmiddels... en van de financieel woordvoerders van de VVD, Mark Harbers... en van het CDA, Ellie Blanksma. Ja, en wat, wat zeggen die of wat schrijven die? Um, nou, om met de jager te beginnen, de minister van Financiën... het is natuurlijk geen verrassing dat de PVV met een rapport komt... dat de terugkeer naar de gulden bepleit. Het is een van de vele rapporten over de euro. De euro en de interne markt hebben Nederland veel voordeel gebracht. Al in december heb ik de Tweede Kamer twaalf onderzoeken gestuurd... en uit al deze onderzoeken blijkt dat de kosten van het opbreken... van de eurozone door anderen veel hoger geschat wordt. Vandaar dat het kabinet in zal blijven zetten... op stabiliteit in de eurozone... En in de afgelopen twee jaar zijn daarin al grote stappen gemaakt. Al dus Jan Kees de Jager, de minister van Financiën. Nou kennen we politici, uh, Peter, toch als mensen die graag voor een microfoon verschijnen. Vanwaar ja, deze korte ja, schriftelijke ja. reacties. Ja, Wilders eist natuurlijk hier al maanden alle aandacht mee op. Ja, elke minuut aandacht en nog meer gratis reclame voor Geert Wilders... is er blijkbaar één teveel. Uh, nou ja, Wilders speelt natuurlijk vooral ook in... op het onderbuikgevoel van veel Nederlanders. Die denken, waarom toch al die miljarden... Steeds naar de Grieken en andere probleemlanden. Maar ja, Rutte en de Jager zijn dus een hele andere weg ingeslagen. Zij willen de euro redden. Ja, en dat kost geld, veel geld. Ja, en dat is natuurlijk heel lastig te verkopen. En gaat de Kamer hier nog wel over debatteren? Ja, al staan Geert Wilders ligt uh, wel. Hij wil zo snel mogelijk een reactie van het kabinet. Meer dus dan één uh, zo'n quoteje. Uh, de oppositie wil het natuurlijk ook, zo'n debat. Uh, die zal Geert Wilders bijna smeken om er zo snel mogelijk mee te stoppen. Als Rutte en de Jager zijn goede en veel goedkopere adviezen in zijn ogen in de wind slaan. Dus dat uh, wordt dan... Uh, inderdaad uh, weer spannend, dan uh, wordt het mes op de keel gezet. Maar uiteindelijk zullen de drie weer naar elkaar toe kruipen... en uh, vrolijk verder regeren. En wat wil dus wil een referendum? Dat is ook niet haalbaar. Uh, nee, de SP is daar wel voor. Die pleiten ook al jaren voor een referendum. Maar alle andere partijen die steunen het eurobeleid van uh, minister De Jager... van Financiën en van uh, Mark Rutte, de premier. Peter Blok met reacties vanuit Den Haag. De speciale VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan... gaat, zoals het nu lijkt, zaterdag naar Damaskus. Daar zal hij met de Syrische autoriteiten gaan praten. De vreedheden in Syrië gaan ondertussen onverminderd door. Vooral in de stad Homs, bolwerk van verzet. Daar vandaan wist de BBC, ondanks alle gevaar... toch een verslag de wereld in te sturen. Tientallen, misschien wel honderden gezinnen ontvluchten Homs. Ze vluchten voor de onophoudelijke bombardementen. In hun huis zijn ze niet meer veilig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 Paul Wood van de BBC. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle... roept Rusland op om zijn standpunt ten aanzien van Syrië te herzien. Rusland heeft, samen met China, tot nu toe geweigerd... om de regering Assad te veroordelen... wegens het gebruik van buitensporig geweld. Er was wat commotie in het Noord-Hollandse Heer Hugo Waard. Vannacht ging daar het luchtalarm af vanwege een grote brand. Maar veel bewoners hadden geen idee wat er aan de hand was. En ook de rampenzender RTV Noord-Holland zat aanvankelijk zonder informatie. Pas anders vanuit Heer Hugo Waard. De wijk Het Kruis in Heer is een echte nieuwbouwwijk. In sommige gedeelten ligt de bestrating er nog maar net in. De beplanting is nog lang niet volgroeid en alles is modern en strak. De huizen zijn gebouwd met lichte stenen en over het algemeen staan er een heleboel huizen van hetzelfde type strak naast elkaar. Het is een hele rustige wijk, maar vannacht was het even iets minder rustig. Toen ging het luchtalarm af vanwege een brand in een naburig kassencomplex. Nou, ik denk wie, uh, wat gebeurt hier, zijn ze een beetje aan het, uh, uh, ja, een beetje kwajongens of zo. Is er iets aan de hand, dacht ja, u? Ja. En wat heeft u toen gedaan? Ik ben mijn bed uitgegaan en uh, ik zag wel iets, een rode, rode lucht een beetje, waar ik woon. Ik denk, maar ja, verder heb ik niks aan gedaan, want ik snapte het niet. Ramen en deuren dicht, zeggen ze dan altijd, hè, als het, uh, als, als het alarm afgaat. Heeft u dat ook gedaan? Nee, het raam zat op een, op een kier, dus dat heb ik niet, niet dicht gedaan. Ik heb er ook helemaal niet aan gedacht, verder. Bent u vannacht wakker geworden van de sirenes? Ja, eigenlijk wel, ja. En wat heeft u toen gedaan? Ah, ja, gewoon doorgeslapen, natuurlijk. <laughs> Ja, het advies is dan ramen en deuren dicht en eh, RTV ja, Noord-Holland opzetten. Moeten, ja, dat heb ik helemaal nooit gedaan natuurlijk. Nee. Maar uh, daar ging het om? Het ging om een brand en om een, een flinke rookwolk die over deze wijk dreef. En... Zo, wat heftig. Ja. Ja, heb ik, niet, heb ik niet gemerkt. Er zijn een heleboel mensen die het niet hebben gemerkt. Nee. Nee, we zitten allemaal dat... te duffen hier. Ja. Uh, ik heb mijn ramen gesloten en uh, ja, heb eigenlijk uh, televisiestation Noord-Holland opgezocht... die ik niet heb, die ik niet kon vinden... Dus, uh, ja. Wat heeft u uiteindelijk gehoord dat er is gebeurd? Uh, niks. Nee, we hebben vandaag ook het nieuws aangezet en uh, gekeken, maar uh, niks gehoord. Nee. Dus u weet eigenlijk nog steeds niet waar die cherenis vooraf gingen? Nee, klopt. Nee. Sommige bewoners hebben inderdaad de ramen en deuren gesloten. En zijn op zoek gegaan naar de rampenzender, zoals deze mevrouw. Zij kon hem niet vinden, maar als hij die zender wel had gevonden. dan was er vrij weinig op te vinden. Dat is de belangrijkste kritiek. Dat herkent ook de loco-burgemeester van Heer -waard, Jan Willem de Boer. Onze eigen mensen hebben de informatie te laat doorgespeeld. Het is namelijk zo dat uh, uh, de, de, de, meter, de meetploegen waren nog bezig. En dan uh, uh, krijg je op een gegeven moment uh, informatie. Wat, wat is nou precies in die rook? Wat, wat moet je rekening mee houden? Ja, dat hadden ze gewoon eerder moeten doen. Dat heeft uh, uiteindelijk een half uur geduurd. Ik kan je zeggen, ja, midden in de nacht is het nog vrij snel. Nee, dat moet gewoon ja, binnen tien minuten geregeld worden. Dat, uh, dat uh, hebben ze niet helemaal goed gedaan. Wat was er wel te zien op RTV Noord-Holland? Uh, een balkje onderin met uh, dat er een brand uh, Maar dat was ook te laat, hoor. Dat, dat, dat, dat hebben ze dus wel laten zien. Nu is denk ik niet de belangrijkste kritiek dat die sirenes zijn aangezet. De kritiek is wel dat uh, mensen niet goed op de hoogte zijn gehouden. Wie is daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor? Was dat de gemeente met te weinig informatie of RTV Noord-Holland die daarin te weinig hebben ingegrepen? Nou, op dit moment, en ik denk ook dat ik dat er wel blijf. Ben ik van mening dat wij als gemeente daar verantwoordelijk zijn? Met name onze, een aantal mensen van onze afdeling hadden dat wat sneller moeten doen. En uh, dat zal ook wat mij betreft uh, ook gaan gebeuren. Het is een uh, zoals het heet, een leermoment. Een leermoment voor loco-burgemeester van Heer Hugo Waard, Jan-Willem de Boer. Straks presenteren wij u de nieuwe Europese auto van het jaar. Elektrisch heeft zijn fans, maar ook mopperende autokenners... die notapene zelf dit model tot Europese auto van het jaar hebben uitgeroepen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Edwin, de vakanties zijn voorbij, dat, dat merk je op de weg? Ja, want het was weer een normale maandagavondspits. Dus niet, niet de drukste van de week. Maar er staat nu nog 40 kilometer file in totaal. Er is één lange file bij op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Verzoek te wouden, 10 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N33 veendam Eenshaven. De weg is daardoor dicht tussen Delfzeil en Spijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Bij PSV moeten ze even bijkomen van die historische 6-2-nederlaag tegen FC Twente. De Eindhovense club besteedde maar liefst 30 miljoen euro aan nieuwe spelers... om dit seizoen het landskampioenschap binnen te halen. Maar nu is PSV afgezakt naar de derde plaats. En de positie van trainer Fred Rutte komt steeds meer onder druk te staan. Technisch directeur Marcel Brans heeft dan ook de hele dag vergaderd... over die problemen bij PSV. Ja, het is een hectische dag, dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Uh, voor PSV begrip natuurlijk uh, bijna een unieke nederlaag, denk ik. En uh, ja, dan uh, is er bij een topclub wel iets los. Maar hebben jullie vandaag over zijn positie gesproken? Nee, ik heb op maandag eigenlijk altijd een aantal vaste verplichtingen... En, uh, waar ik uh, ook vandaag niet onderuit kon. En uh, nee, wij zijn natuurlijk best uh, ook intern aan het kijken van... God, uh, dit is PSV onwaardig. Dat klinkt toch enigszins dreigend, als ik het zo mag interpreteren? Nee, het gaat niet om dreigend. Ik denk dat het ook heel duidelijk is dat, uh, dat je dit niet uh, zomaar kan laten passeren. Als, als ik nu zou zeggen van, nou nee, we hebben nergens overgaan, is niks aan de hand. Dan zou ik hier uh, ook niet geloofwaardig overkomen. Nee, maar wat hebben jullie dan besproken? Kan het zo verder? Is dat dan de vraag die toch centraal stond uh, binnen de directie? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je, in ieder geval heb ik net ook een aantal supporters uh, aangehoord, dat, dat die mensen ook hun ei uh, kwijt kunnen. Ik denk dat je ook uh, als clubleiding uh, daarvoor open moet staan en, uh, en dat wil ik ook graag met de spelers doen. En uh, uiteindelijk kijk je of, uh, of we op deze manier uh, het succes kunnen halen wat we graag allemaal willen halen. Ja, maar dat klinkt toch een beetje alsof je echt hebt overwogen van kunnen we het halen of kunnen we het niet halen. En dat had ook zomaar anders uit kunnen pakken vandaag. Nee. ligt druk op die volgende wedstrijden dan of niet? Bij PSV ligt er altijd druk op die wedstrijden. En maar je begrijpt en wat ik bedoel in dit geval? Jawel, maar dat is ook logisch. Kijk, als, als wij gisteren gewonnen hadden, hadden we hier nu niet gestaan. Kijk, zo dicht ligt het bij elkaar. En uh, dat weet je bij een topclub als PSV. Dus daar moeten we ook mee omgaan. Daar moeten we niet van weglopen. Maar dat betekent ook niet dat we uh, na zo'n dag uh, gelijk allerlei beslissingen moeten nemen die, uh, die niet verantwoord zijn. Is het dan misschien zo dat je met een soort ultimatum in je hoofd zit? Er zit een Europese wedstrijd aan te komen. Nak de volgende tegenstander. Is voor jullie vaak niet eenvoudig, die wedstrijd. Als dat nou niet goed gaat, is het dan over? Ik bedoel, Mag ik het zo voor, uh, voorleggen? Nee, ik denk niet dat je zo uh, over ultimatums uh, moet praten. Ik denk uh, als, een, als een club echt in een neerwaartse spiraal zit... en je wint, of verliest vijf, zes wedstrijden achter elkaar... en dan zie je iets aankomen. Maar wat ik net zei, als wij gisteren gewonnen hadden... hadden wij hier met z'n allen nu niet gestaan. Dus zo dicht ligt het bij elkaar. Dus wij moeten daar ook niet uh, ad hoc op. Op, uh, reageren, denk ik. En als je uh, ook kijkt naar volgend seizoen, en dat speelt natuurlijk ook mee, waarin we weten dat Fred aan het einde van het seizoen vertrekt, nou, wil je ook kijken van nou, wat is het beste voor PSV. En uh, dat doe je niet na een verloren wedstrijd. Is het een rustige devies van Marcel Brands op maandagmiddag tegen regner Niemeyer. Dan die Europese auto van het jaar. Dat is dus opnieuw een elektrische, een beetje elektrisch... want er kan ook nog steeds benzine in. Een vakjury van autojournalisten gaf de prijs vanmiddag in Genève... aan de Opel Ampera. En daarmee ook aan de Chevrolet Volt. Dat is namelijk precies dezelfde auto... maar dan wel met een ander logo erop. Ja, want zo gaat dat tegenwoordig wel vaker in de auto-industrie. En oh. de winnaar, zoals je kunt zien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 Um, hoe zeg je dat? Gaan ze niet twijfelen door dit jury dit. Louis Dekker maakte de reportage. We moeten terug naar de piek, de pegel, de pop. Terug naar de gulden, dat zegt Geert Wilders. Joris van de Kerkhoof is al de hele middag in het Geldmuseum in Utrecht... om daar herinneringen op te halen aan die oude munt. En we hoorden jou spreken met de conservator, Joris. Die was helemaal ja. lyrisch over het mooie, maar ook het veilige van die gulden. En wat vindt hij eigenlijk van de euro? Is die saai? Die euro die is saai en die euro die is zwaar en die euro die is vervelend en die euro die is uh, lelijk en die euro is dus inderdaad veel makkelijker uh, na te maken. Die euro is eigenlijk maar vervelend en volgens mij bent u blij dat u geen verstand hebt van de economie. <laughs> Ik praat inderdaad veel liever over, over de munten dan, dan over uh, wat er mee gedaan wordt inderdaad. Ja, een... Want als ik u zou vragen wat u van al die plannen vindt... Van, uh, die, die vandaag naar buiten zijn gekomen... dan draait u het verhaal meteen om en dan zegt u van... kijk eens, dit is een mooi tientje met Juliana achterop. Die plannen, daar praat ik liever niet over, laten we het zo stellen. Ja. Daarmee hebt u het toch gedaan. En dan heb ik denk ik een idee over wat u ervan uh, vindt. Maar wat u ook vindt, ach, deze twee euro... die hebben we er een half uur geleden tussen gelegd... die zijn van u. Dat is waar, ja. Is waar. Ja, dat is, uh, dat is mijn winkelwagenmuntje. dat altijd in mijn achterzak zit. dat is ook met 50 cent? Ja, over, nee, bij mijn winkel kan er 2 euro, 1 euro en 50 cent. Past er alle drie in. Oké, okay. ja, ik doe altijd maar 50 cent ja, voor nee, als je het kwijtraakt. Voor, voor het duurste natuurlijk. Ga ik voor het hoogste. Um, ja, als je ze zo ziet. Hè, ja, ik, ik zit er nu naar te kijken. en we hebben het eerder over het gewicht gehad. Maar deze 2,5 gulden. Um, ja. Ja. ja, het is toch gewoon mooi. Je gaat er weer een munt bij halen ter vergelijking. Nou ja, ik heb nog enig idee hoe dat ging toen de, deze munten werden ingevoerd? Deze munten met Beatrix. Daar was men helemaal niet over te spreken. Hè? Men vond het kantinegeld. Met die streepjes erop en zo, geen wapen meer, geen Nederlandse leeuw. En dan die, die, die, die koningin, zo'n halve koningin. Als je hem scheef houdt, dan zijn het net twee grafzerken in een heuvellandschap. Dat is de koningin. En dat, die gaat er opeens een streep doorheen. Dan komt er tekst te staan met Beatrix, koningin der Nederlanden. Ja, destijds vond men dat vreselijk, dit soort munten. Er was maar een kleine uh, bovenlaag, als ik het zo mag noemen... in de bevolking die deze munten mooi vond. Maar toen de euro kwam, waren dit wel de munten waar iedereen naar terug wilde. Ze dus waren toch zo ingeburgerd, iedereen was er zo van gaan houden... dat het, uh, ja... Maar dat is iets wat, je, wat dus van alle tijden is. Ja, doe die vieze euro maar weg. Duitse bovendien. Ja. Ja, dat wil ik u vooral laten zeggen. <laughs> <laughs> um, uh, uh, het verhaal wat u nu vertelt over, over die overgang... Dat, dat is een verhaal van alle tijden. Men wil niet van het oude geld af. Dat was in de Franse tijd ook, begrijp ik. Ja, dat is, dat is inderdaad van, oude, van alle tijd. De... De gulden, zoals we die een paar eeuwen geleden hadden... die, tje, die had bovendien echt een boodschap. Hè? De, daar stond de Nederlandse maagd stond erop met de vrijheidshoed in, op een speer in de hand. En, en een bijbel stond daarbij. Dat, dat, dat waren echt de, de waarden van het van Nederlandse volk. Werden daar werd erop uitgedrukt. Hè? De tekst die eromheen stond, in het Latijn dan, die betekent ook... dat die vrijheid, die verdedigen, verdedigen we... en die, die bijbel, dat geloof, dat daarop is alles gebaseerd. Dat was de tekst eromheen. En dat viel dus weg. Toen waren de munten ook al rond, want u bent de hele tijd met uw handen bezig om rond te maken. Ja, toen waren de munten gewoon rond. Uh, dat ging dus weg zodra wij een, een vorst kregen. Hè? Wij zijn altijd een republiek geweest. En pas met uh, Lodewijk Napoleon als eerste. En daarna met, met de Oranjes met koning Willem I. Toen kregen we dus een staatshoofd op dat de munten kon worden afgebeeld. En daar stond zo'n portret op. Daar stond zo'n saaie vent op. In plaats van die mooie zinnenbeeld van de Nederlandse waarden. En daar zijn ook uh, de nodige spotschriften op gemaakt. Toen ook al. Ja. Um, je, kunt, je kunt nu hier door het museum kun je over de munten heen lopen. Hier buiten ook. En het bijzondere is dat je dan denkt dat je over uh, Juliana... zo oud zijn sommigen... of over uh, Beatrix heen loopt. Maar dat is niet zo. Je loopt dan over de achterkant heen. Waarom is dat? Over de waarheid, ja, men, men vond dat uit piëteit is het eigenlijk gedaan. Dat, dat, dat, uh, dat men niet over het, uh, het hoofd, van, over het gezicht van, het, van de vorstin heen wilde lopen. Dat vond men niet netjes. Er is natuurlijk geen, uh, geen wet. Dat is verbiedt of zo, maar het is, uh, puur uit netheid is het gebeurd. Heel kort tot slot: als het er nu terug zou gaan uh, naar na, na, na de gulden, hoe lang duurde het? Hoe, hoeveel jaren uh, heeft het geduurd voordat die euro's geslagen zijn? Daar heeft men een tijd op gedaan. We zien het aan de jaartallen op de euro's. De euro's zijn ingevuld ingevoerd in 2002. Maar de jaartallen die erop staan, terug tot 1999. Daar is men 2,5, twee, 3 jaar mee bezig geweest... voordat die hoeveelheid euromunten voor Nederland was gemaakt. Als we dus terug gingen naar de gulden... dan duurde het weer zo'n tijd voordat we weer voldoende guldenmunten hebben. Nou, dus dus nou ja, als, als het nu besloten wordt... dan zijn we in 2015 uh, uiteindelijk... Uh, dat we weer met gulden zouden kunnen gaan betalen. En dat was nou niet niet de planning van de heer Wilder? Geloof ik. ik geloof nee, het niet. Nee, nee, nee, nee. nee, want de wens van Geert Wilders om de gulden opnieuw in te voeren... zal niet worden gehonoreerd. Hoorden wij ook deze uitzending vanuit Den Haag. De spier, het heitje, de knaker, het Joetje, de vuurtoer en ook de rooie rug... blijven veilig in het Geldmuseum. En stel je voor, Lucella, dat we in guldens hadden moeten gaan bezuinigen... had hadden het kabinet op zoek moeten gaan naar 19 of maximaal 35 miljard guldens. Dat klinkt erger, bedoel je? Dag je wel. Goed. Bij nou, uh, daar sluiten wij dit mee af. Dit Radio 1 Tim en ik wensen u een goede avond. En we gaan naar Joost Eerdmans. Joost, ook over de euro? Ja. Niet over vuurtorens, nou, emotioneel zou ik uh, meteen teruggaan. Uh, zakelijk zit ik meer op de neuro te wachten, maar dat, dat weten jullie ook wel. Uh, ik wou het over iets heel anders gaan hebben zometeen, avondspits, Lucelle en Tim. Ik, uh, ik zeg het volgende, we weten heel lang uh, al dat de integratie van de allochtonen... niet heel soepel is, is verlopen. Sinds de commissie Blok weten we ook dat allerlei bedoelde initiatieven... van de overheid helemaal niet erbij hebben bijgedragen. Miljoenen, kun je zeggen, zijn in een bonumloze put terechtgekomen... als het geen miljarden zijn. En ik heb hoogleraar David Pinto... Straks. En die zei al in 1988 dat de migranten te veel worden doodgeknuffeld. Dat was dus 14 jaar voor Pim Fortuyn. De man wiens grote overwinning wij morgen kunnen vieren als Fortuniste in Rotterdam. Maar hadden ze maar naar Pinto geluisterd zou ik willen zeggen... Dat kan u wel doen, want zometeen kunt u naar hem luisteren in avondspits. En dat doen we aan de hand van mijn stellingname. Ik zeg: de overheid moet stoppen met integratiebeleid, omdat het zinloos is. 0800, 21. Kunt u gaan draaien? De lijnen gaan hier open in Capelle aan de IJssel. 0800, 21. Hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Dan doet u mee aan het debat. Komt u maar naar avondspits. Wij zijn er direct na het internationaal. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. Minister Leers wil de vingerafdrukken van immigranten opslaan... in een centrale databank om fraude en illegaliteit tegen te gaan. Het gaat om immigranten die een verblijfsvergunning willen. Oud-minister Donner vond vingerafdrukken niet betrouwbaar genoeg... om een centrale opslag te rechtvaardigen. Maar Leers wil voor vreemdelingen een uitzondering maken.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 En CDA en VVD zijn niet overtuigd door het rapport dat de PVV heeft laten maken over de kosten van de euro. Volgens PVV-leider Wilders kost de euro ons geld en zou Nederland terug moeten naar de gulden. CDA en VVD wijzen vooral op de economische voordelen die de euro heeft gebracht, met name voor de export. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking en het is droog. Het voelt ook koud aan. Het is momenteel van 3 tot 7 graden. Vanavond en vannacht kraakt het in het noorden en oosten op en het wordt daar ook behoorlijk koud. Rond het vriespunt in gebieden met opklaringen tot een graad of 4 in het zuidwesten van het land waar het bewolkt blijft. In het binnenland kan het ook glad worden. Morgen zijn er vrij grote verschillen in het land. In het noorden en oosten flinke zonnige periode, in het westen en zuidwesten veel bewolking. De temperatuur komt uit op 7 à 8 graden. En er staat weinig wind, zwak tot matig. Hooguit windkracht 3 uit het uh, zuidoosten. In het gebied windkracht 4. Woensdagochtend vroeg is het koud met temperaturen iets boven nul. Overdag wakkert de zuidwestenwind aan. En aan het eind van de middag en de avond gaat het dan regenen. Donderdag valt er een enkele bui. dan een graad of 8. Na donderdag wordt het weer langzaam wat zachter. Met temperaturen geleidelijk iets boven de 10 graden. ADB Verkeersinformatie. Er staan nog negen files. De meeste lossen nu vrij snel op. De langste files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... van zoete Wouden, 9 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor Knoop het kleinpolderplein 5. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Knopert-Bresseplein, 5 kilometer. En de N33 Veendam-Eemshaven is dicht tussen Delfzijl en Spijk. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1... WNL, avondspits, Joost Eerdmans. De overheid moet stoppen met het integratiebeleid. Goedenavond, welkom bij de leukste avondspits van Nederland. Wanneer houdt het doodknuffelen van migranten op? Tot 7 uur is dit WNL's avondspits. Bel WNL, 0800 1121. Ja, acht jaar geleden stelde de commissie Blok dat de integratie van allochtonen in Nederland voor een deel is geslaagd, maar dat dat in elk geval niet door de overheid komt. Integreren en participeren is vooral een prestatie geweest van het doorzettingsvermogen van die allochtonen en autochtonen Nederlanders zelf. Kabinet en Kamer hebben 30 jaar lang het belang van participatie en de noodzaak om de Nederlandse taal te leren volkomen onderschat. Vrijblijvendheid was het motto in het integratiebeleid, met als gevolg dat momenteel 23% van de jonge niet-westerse migranten werkloos is en van alle jongeren van Marokkaanse afkomst, twee derde tussen 12 en 23e is aangehouden omdat ze verdacht werden van een strafbaar feit. Criminaliteit en hoge werkloosheid zijn de staande weg voor integratie en daar moet dus ook alle aandacht naartoe gaan. Geen hulp bij het strijken, belastingaangifteconsulenten, voetbalshirtjes, gescheiden zwembles of inloopavond in het buurthuis en meer van dit soort onzin. Zet energie en geld met die twee dingen. Criminaliteitsbestrijding, inclusief normoverdracht in de bias. En verplicht werklozen tot werk. Tenzij ze te ziek zijn om te lopen. Via werk komt alles bij elkaar. Normgedrag, Nederlandse taal, regelmaat en inkomen. De rest is bijzaak. LWNO. 0800 1121 Ja, bent u dat met me eens? De rest is bijzaak. Het gaat om die twee dingen eigenlijk. Werkloosheid criminaliteit. Dat blijkt het grote obstakel te zijn. En voor de rest kun je heel veel dingen erbij slepen en allerlei cursussen oefenen en clubhuizen gaan bouwen. Maar dat is niet de kern van de zaak. Het is verspilde energie. Het blijkt ook uit alle onderzoeken. Ik ga er straks over praten met David Pinto. Een waarzegger kun je zeggen, want hij was al een hele lange tijd geleden met deze kwestie bezig. Hij is hoogleraar interculturele communicatie aan de UvA. En zometeen praten we met hem. Intussen kunt u Twitteren op hashtag WNL, hashtag Eertmans. De overheid moet stoppen met integratiebeleid. Abdel Razak Grauw zegt... Niemand wil doodgeknuffeld worden, zeker migranten niet. Zwakkeren in de samenleving moeten wel op steun kunnen rekenen. En dat zegt hij met hashtag WNL. Ton zegt, doen zoals in Amerika geen werk, geen toekomst, wegwezen. Die is het duidelijk niet meer eens. We gaan naar de bellers. De eerste is het er niet mee eens en belt in Norbert Jonkers uit Dedemsvaart. Goedenavond. Joost. Goedenavond. Ik ben Goedenavond, ik ben het er inderdaad uh, niet mee eens. Uh, ik denk dat dat integratiebeleid juist een beetje moeten stimuleren. En in een manier dat de mensen dus ook gewoon gaan verplichten. Dat ze aan bepaalde normen moeten eraan voldoen. Dus gewoon Nederlands kunnen spreken. En, en daardoor ook echt dus deel uit kunnen gaan maken van onze maatschappij. Ja, dan ben je het er niet mee, dan je er niet mee eens dat je dus helemaal geen beleid opvoert. Ja, oké. Okay, ja, precies. Ja, dan, dan zou je eigenlijk zeggen dat je het oneens bent, maar je zegt je moet ze... Ja, exact. Je moet je erbij trekken, je stelt keiharde eisen... en dat is dan voor jou de reden om de integratie vlot te trekken? Dat zeg je helemaal juist, ja. Normet, dankjewel. merci. Ik ga kijken naar José Gilparis uit Den Bosch. Goedenavond. Goedendag, Joost. Vertel. Nou, tot mijn stomme verbazing was ik het eerst niet eens met je stelling... maar nu je gewoon echt uitvoerig aan de slag gaat met heleboel dingen. ...ben ik op sommige punten wel met je eens, maar even het volgende. Mm. Uh, ik ben zelf Spanjaard, ik ben uh, geboren en getogen in, uh, in Nederland. Uh, en er is één ding wat wel gewoon het essentieel is. En, en iedere keer valt weer, de overheid moet mensen die hier gewoon komen... ...dus die gewoon het land inkomen, meteen begeleiden met betrekking tot de taal van Nederland. Want dat is zeg maar in 1965, toen mijn vader hier kwam, gewoon het totaal misgelopen... En dat, dat zijn zaken die je wel moet begeleiden als Nederlander zijn. Maar dat, je kunt ook zeggen: je begeleidt ze in die zin naar werk. Uh, werken ze niet, dan probeer je alles aan te doen. Zoals ze dat bij nou, iedereen. Feitelijk met iedereen Ja. Mijn vader. Ja? ja. Mijn ha vader die kwam hier en die had al werk. Die was gewoon echt via een Amerikaans bedrijf hier in Nederland terechtgekomen. En vervolgens de begeleiding, zeg maar. Wij hebben het verder allemaal zelf gedaan. Uh, maar uh, het is zo dat op dit moment gewoon dezelfde zaken opnieuw aan de gang zijn. Hè. Ik bedoel, er komen Polen, er komen uh, opnieuw ja. Spanjaarden vanuit Spanje. En ze worden gewoon niet begeleid. En dat is gewoon echt enorm jammer, want dit zijn mensen die gewoon echt voor de toekomst wel belangrijk zijn. Wat zegt het jou dat het integratiebeleid is, is eigenlijk voor een deel is geslaagd, ondanks de bemoeienis van de overheid in Nederland? Nou, en daar heeft u volkomen gelijk in. De overheid die op een gegeven moment die is aan de gang gegaan met het opruimen van de rommel, en die, gewoon echt, die heeft gewoon echt niet bedacht dat ze gewoon echt, voordat je op, uh, begint met het opruimen van de rommel, je eerst moet beginnen met de zaken structureren. Precies. Dus je moet een plan maken, dan komen je mensen uit het buitenland, en die moet je begeleiden. Da en als je daarna de rommel op gaat, dan ben je gewoon klaar. Jij zegt de Duitse aanpak, hè? Volgens mij heeft Duitsland het gedaan, direct tegen migranten gezegd. Leer, alle, ja. alle, leer de taal, anders kan je het vergeten in e Duitsland. Exact. Ja, ja. exact. Oké. Okay. José Peelpari, bedankt voor je mening. 081121. Mijn mening is de overheid moet stoppen met integratiebeleid. Sam van de Pol twittert wat een kolder. Joost, op alle pijnpunten is gewoon beleid nodig. Ik... Ik ben het daar niet mee eens, want als je kijkt naar het verleden... het is um, totaal mislukt, dus er is een andere inslag nodig. John Koenraad zegt, immigratiebeleid heeft gefaald, kost extra geld. Ik ben er om voor de grenzen te sluiten. Ja, dweilen met de kraan dicht, zei Pim Fortuyn. Um, eens kijken, want er komen veel uh, reacties binnen op de lijnen. Als u ons in gesprek treft, treur niet. Belt u over een paar minuten nog een keer, dan komt u vast uh, binnen. Um, Jamal Jardan uit Weesp. Goedenavond, Joost. Goedenavond, Jamal. Ik ben het uh, gedeeltelijk met je eens gedreunt, ook weer niet. Uh, er zijn uh, bijna of geen allochtonen die uh, een knuffelbeleid willen hebben. Daar hebben we ook nooit naar gevraagd. Uh, de, de, het beleid wordt uh, gevoerd door de Nederlandse overheid. En zo zijn de regels en die moet iedereen hanteren. Maar, Als je de regels ja. strakker trekt, dan, dan, dan ga je dus ook een lat hoger trekken. Als jij de lage regels hebt, dan gaat iedereen die regels proberen te, te, te zeg maar, hoe zeg je dat? Dan ga je die regels, zeg maar, uh, dat, nou ja, je maakt daar gebruik van. Ja, maar ik vind pakken wat uh, je pakken kon, is, ook een, is onder delen van migranten ook de lijn uh, geweest uh, van ik, uh, zitten ja, ik en, en, het, en ik, genieten. Ik, ik, ik ben zelf allochtoon, ja. ik ben zelf Marokkaans, ik ben in Marokko geworden. Ik uh, werk 15 jaar voor mezelf. Ik heb nog nooit een handje vastgehouden bij iemand. We hebben mm -hmm. drie vestigingen, 27 mensen in dienst. Mooi. Ik ben nog nooit geholpen door niemand. Mooi. Ik heb het zelf gedaan. Ik ben zelf ook gehandicapt. En alsnog heb ik het uh, gered. Al 15 jaar voor maar, mezelf. Oké. Okay. Maar Jamal, wat, wat zeg jij? Ja, ja. ja, maar wat, wat zeg ik, jij? Kijk, ja, ja, vertel. Wat ik zeg maar, zelf heb meegemaakt bij mijn ouders. mijn ouders. Mijn vader is hier ook gekomen. Die woont hier al 35 jaar. Kijk, ik ben hier vanaf 1982... Wij hebben nog nooit een integratiecursus gehad. Er is nog nooit mij geleerd dat ik bepaalde normen en waarden van Nederlanders moet overnemen. Dat, dat, dat is mij nog nooit geleerd. Dat we de laatste 15, 20 jaar daar problemen mee hebben... heeft natuurlijk ook te maken met het vroegere. Dat het niet hoefde. He? Mensen verstopten zich en als jij ergens een woning nodig had... dan werd je ergens in een wijk gezet waar sowieso alleen maar anechtonen kwamen. Mm -hmm. Als mijn vader ergens vroeger op reageerde... He? dan werd er sowieso uh, normaal die wijk of dat wijk. He? De rest kon hij daar niet op reageren. Mijn buurman was een Marokkaan. Daarboven was het ook een Marokkaan. onder was het een Marokkaan. De eerste Nederland die ik zag was bij de Albert Heijn. Ja. Maar dan is al... Wat ik probeer ja. aan te geven is dat het dus niet alleen maar natuurlijk uh, van de allochtoon is. Dat de Nederlandse overheid daar ook een Veel te gemakzuchtig. Zijn we ze, veel te gemakzuchtig? Ja, nee, maar dat en zeg natuurlijk, ik. natuurlijk, weet je, ik, ik ben niet iemand die zegt van je moet integreren. Integreren moet van jezelf komen. Als ik naar een ander land ga, dan wil ik ook weten wat daar speelt, dan ja. moet je de taal kennen. Maar we willen liever niet vrouwen... Dat, dat vrouwen, Jamal, uh, los van, van mannen aan het zwemmen zijn, dat imams geen handen geven, allerlei uh, de cultuurontdekkingen uh, die we hier tegemoet... Nou, maar waar jij het over hebt zijn waarden. Waar jij het over hebt, jouw zijn waarden. Of iemand wel of niet gescheiden gaat zwemmen, zolang ze het zelf betalen moeten ze lekker zelf weten. He, het gaat om nou de, wil, de cultuur. Of... Het gaat uiteindelijk om de cultuur die je met elkaar deelt. Maar volgens mij Jamal, blijf jij even aan de lijn luisteren, want het is uh, precies volgens mij wat jij vertelt, is wat Pinto, uh, David Pinto zegt. En die heb, ik, die heb ik nu aan de lijn. David Pinto, hoogleraar uh, interculturele communicatie aan de UvA. Goedenavond David Pinto. Goedenavond Joost, ik ben hoogleraar interculturele communicatie en diversiteit aan de universiteit. Juist. En, en ja. In Israël. En je hebt het boek geschreven, Canon voor Participatie en Diversiteit. En jij zegt eigenlijk precies wat Jamal net vertelde. Jij hebt het over, ik vond het zo'n mooie uitspraak, integreren is kosten. Wat kost rokers en niet rokers in dezelfde coupé onderbrengen. En het is juist veel beter, zeg je, om ze van elkaar eh, te, te scheiden... en toch naar hetzelfde station te brengen. Exact, exact. want eh, da, als we daar nou mee beginnen... één, om die quasi-discussie van is het wel gelukt of niet... Die integratie, nou, cijfers zoals je in het begin hebt gemeld, uh, dat zijn gewoon feiten dat het echt hartstikke mislukt is. Ja. Dan is de tweede constatering van grote belang dat niet de taal, niet de, uh, weet ik wat, de geloof, maar de botsing, de kloof tussen moderne en premoderne waarden, dat dat van de in de weg staat voor die, dat, datgene wat wij allemaal willen, dat iedereen naar kunnen en vermogen kan participeren. Ja. Dat staat in Particip de weg. Ja. Immers, immers nu, wij zijn nu zo beland dat allochtone eh, jongeren, migranten noem ik ze liever, migranten en migrantenkinderen, die presteren op school nog beter langzamerhand dan autochtonen en toch ...zijn die cijfers die jij ook net noemde... ...ontzettend alarmerend... En, ja. ...voor wat betreft werkloosheid... ...maar Waar, liefst. Ja, want waarom de, in, lukt het niet, David Pinto? Waarom het is het mislukt? Het, in, in, in, wat is dan aan de hand? En niemand wil onderkennen dat het aan één kant... ...is gewoon een verkeerd diagnose gesteld... ...dat dat niet mensen zijn die allemaal zielig... ...en in, in, in ziek en misselijk tot de eeuwigheid zijn, maar... Laat hun gewoon zelf doen. Ik ga nou niet creëren giga-organisaties à la Forum in Utrecht... die meer voor zichzelf zorgen dan voor mensen. Want die staan in de weg. Ja, in de weg staande weg. De overheid is een staande weg geworden. Dat is over Jamal Geld met eens. Wil je nog reageren, Jamal? Of je hangt nog? Ja, nee, maar ik ben het met hem eens, weet je. Kijk, wat ik, wat ik probeer uit te leggen... is dat de overheid die regels stelt. En niet de allochtonen. Als de ja. overheid duidelijke regels stelt... van als je in Nederland binnenkomt of je bent in Nederland... iedereen hoort te werken. Iedereen. Allochtoon, ja. autochtoon, maakt niet uit. Eh, je moet geen regels hebben voor allochtonen en autochtonen. Ik ben niet iemand die... Ik, ik ben van een ...Nederlander, zoals ja. jij en ik. Ja. En ook ik hoor me aan de, eh, aan de normen te houden. En elke norm die Nederland heeft, moet ik me aan houden. En de waarden, ja, die kunnen van iedereen verschillend zijn. Iemand die uit Groningen ja. komt of iemand die uit de Randstad komt. De waarden zijn daar heel apart. Maar Jamal, kun je mij nou... Niet... Ja, jij bent van Marokkaanse afkomst, hè? Want je bent in Nederland geboren, dacht ik. Uh, nee, nee, ik ben, kom uit ook. Oh, ik was even toen Oké, okay. hoe verkleinen nou dat twee derde van de jonge, jonge gastjes, Marokkanen, dus met politie en uh, justitie in zijn gekomen? Wat is jouw verklaring? Ik heb gigantisch veel last gehad voor Marokkaanse jongeren Wees, tot aan de krant aan toe. Ik, heb, ik ben bedreigd, ik ben, aan alle kanten ben ik tegengewerkt. En wat ik heb gemerkt, is dat de overheid zelf niks doet. Wij hebben gesprekken gehad met de politie, met de burgemeester. Ze hebben regels, maar op de een of andere manier of de capaciteit hebben ze niet. Mm -hmm. Dus de jongeren die worden uh, binnen een uur worden ze vrijgelaten. De, de, de, de wetten die er zijn gemaakt, die stammen volgens mij uit 1830 of zo. He? dat was gemaakt voor die samenleving in die tijd. Mm. Niet voor deze tijd. Zo is dat. Oké. Okay. Uh, Jamal, we laten het erbij. Dank je wel. En het is, een, uh, het is goed om jou, jou te hebben als praktijkvoorbeeld. Merci en dank voor je... U kunt ook meedoen. Luisteraars, 0811 21 De overheid moet stoppen met integratiebeleid. U hoorde net David Pinto, hoogleraar. En uh, die weet veel, heel veel zelfs. En weet ook veel, veel dingen te voorspellen. U kunt hem ook vragen stellen. Dat mag ook. 0811 21. We gaan eens kijken. Dino Middelham uit Vleuten. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Eens of niet? Uh, ja, Eens, ik uh, vind het wel een interessante discussie die hier net was uh, vanuit je man. Uh, ik ben zelf jongerenwerk, ik doe het al zeven jaar in Rotterdam en in Utrecht gedaan. Dus ik heb ook heel veel met Marokkaanse jongeren gewerkt. Uh, uh, en ik denk dat er een hele duidelijke lijn is tussen het ondersteunen van uh, mensen die in Nederland zijn en uh, die, hier willen, uh, die hier willen samenleven, die, willen, die een bepaalde motivatie hebben. En tussen, uh, tussen nou, voornamelijk jongeren die, uh, die geen verbondenheid voelen met Nederland en die dus hier uh, eigenlijk overleven op hun eigen manier zonder een bepaalde binding te willen hebben met Nederland. En voor die jongeren, daar moet je, voor de mensen die willen, daar moet je de handvatten voor, uh, ja. voor geven. Maar voor de mensen die niet willen, daar moet je een stuk duidelijker en een stuk strenger in zijn. Dus uh, dat is hoe ik het zie. Oké, okay, dank je. Dino Middelhammer, merci voor je boodschap. Uh, Psym van der Pol twittert, als er geen beleid lijkt... Als er geen beleid is, lijkt het net alsof er geen probleem is. We kunnen niet doen alsof er geen bijzondere aandacht nodig is. Niemands verdriet Twitter, Eerdmans alles in de zet op werk. Dat zorgt voor inkomen, contact met anderen buiten de eigen groep en eigenwaarde. Weg criminaliteit. Ruud van der Meulen twittert eens, zodra er beleid op bepaalde groepen wordt gemaakt... heet het discriminatie, tenzij het om knuffelbeleid gaat natuurlijk. En Abdel Razak zegt, migranten hebben zich doodgewerkt in de jaren 70... en ik zie dagelijks nieuwe en oude migranten zich weer dood en onderbetaald... Werk doen. Uh, David Pinto, je zegt ook dat de boel bij elkaar houden, dat vind je flauwekul. Leg het, eens uit. Het is inderdaad flauwekul in de feiten, hebben we dat ook bewezen. Vele jaren, in de, ondertussen meer dan 30 jaar, hebben wij op die manier gedaan. Proberen de boel bij elkaar houden vanuit de sociaal-politieke situatie van Nederland, die doodsbenauwd is voor verschillen. Mensen zijn doodsbenauwd te erkennen dat er een gigantische kloof is. Tussen de hedendaagse migranten, anders dan in de 17e eeuw, die kwamen uit Europa of dus uh, Oost-Europa, maar er waren Europeanen, dan de hedendaagse migranten, hmm. meestal van, vanuit, vanuit arm platteland, traditionele om, uh, agrarische omgevingen. De kloof is, is niet te dicht. De Daar kloof is... Nee, is nee over precies. En niet rokers en niet-rokers. Dus wat doe je dat? Hoe, hoe kun je dat overbruggen? Ontzettend eenvoudig. Het is... Het is Verstrekt eenvoudig. door. Ik ben de bedenker, zoals u waarschijnlijk weet, van de inburgeringscontracten. Mensen die hier komen, waar ze ook vandaan komen, wat ze ook doen... ...even eerst onderdompelen in een inburgeringsprogramma om de taal te leren. Maatschappijoriëntatie. Wat vinden wij hier belangrijk? In wat, wat, wat zijn voor ons niet alleen de wetten, maar ook kernwaarden? Dat is één kant. En aan de andere kant, maar, ja. al die opleidingen van... ...agenten en leraren en juristen en advocaten... ...om die diversiteit te leren wat dat is. Om te informeren wat voor bagage neemt men met zich mee... ...als ze vanuit het buitenland komen, vanuit zulke landen zoals ik net schreef. Dus ook autochtonen zijden bedoelt u. Maar wat mij zo opvalt is dat u zegt, en daar lopen onze paden weer uit elkaar... De, ...u zegt... Uh, u zegt... ...dat moet met maximum, maximaal eigen cultuur behoud zijn. Terwijl ja. iedereen die multiculturele maatschappij... ...de multiculturele samenleving toch op de, op de schroothoop heeft gelegd... ...zegt u nee met behoud van eigen cultuur integreren. Daar geloof je toch, daar geloof je toch niet echt meer in? Joost, als ik vertel over een, een, een, een psycholoog, een Canadese psycholoog... ...Berry heet hij, samen met een heleboel onderzoekers... ...van verschillende landen, langdurig, grootscheeps, internationaal onderzoek... ...hebben gedaan bij diverse landen, migratieland, migrantenlanden, wat voor jongeren zijn nu geslaagd? Ze vonden vier varianten. Eén, een groep die zegt van, ik heb niks meer te maken met Turkije of met Marokko of Turkije, zoals Albayak. bayak ja. Paul Witteman van, ik, vrouw? niet hoor. Ik ben helemaal geen vrouw. Ja, dat is een ongelofelijke optreden van ikzelf. Ja, dat is Absurd. Ja. Dat is één. Dat, dat leidt tot niks. De andere extremiteit is volledig assimileren. Helemaal ingaan op alleen datgene wat de nieuwe omgeving heeft gebracht. Die heeft ook naar niets geleid. De derde variant is nog erger. Mensen die nog op de eigen, grond, eigen, eigen achtergrond, nog op de nieuwe omgeving oriënteren. Is ook niks. Nee. Het de meeste zijn, wie zijn degenen die geslaagd zijn? Dat zijn mensen die aan één kant zich houden aan hun roots, aan hun eigenheid, en aan de andere kant tegelijkertijd zich maximaal oriënteren. Maar het gevaar is dat ze ja, in hun ja, maar David, David Pinto hij noemt het anders, ja, maar in mijn maar, maar, woorden het ja, maar het weet David. ik met jaren de dubbele Perspectief benadering. Je hm. leert je eigen perspectief kennen en accepteren. Nee, maar David, nou even naar mij luisteren. Het is wel zo dat je dan ook het gevaar loopt in je eigen wereldje uh, te blijven hangen. En dat zou kunnen belemmeren dat je, dat je echt integreert op de manier dus, zoals Adjamal net zei. Er zijn hier mogelijkheden die ik bedoel dat het niet goed is in wat die mensen ook, die onderzoekers hebben ook gevonden. Die marginalisering of assimileren, beide zijn antipolen die niet werken. Wat werkt is alleen en en. Okay. Nogmaals, ik ben de bedenker van de inwuchtingscontracten. Ja, en de piramide van Pinto trouwens. Daar kunnen we het nog ah, later over hebben. Blijf, lang, blijf even luisteren, ook David Pinto. Want we gaan nog wat tweets voorlezen. Er komt ook veel binnen. U kunt nog meedoen: 0811-21. De overheid moet stoppen met integratiebeleid. Abdel Razak zegt: uh, hoe verklaart David Pinto migranten niet, aan, niet, niet dat ze niet aan de bak komen? Ondanks gelijkwaardige geschiktheid. Theo Colo zegt: uh, op oneens. Mijn dochter heeft ook geen werk. 22 jaar oud. Ze willen gewoon mensen met ervaring. En Zij is Nederlands. Kirkhoff zegt: uh, tijd voor één Europese taal. Met een vraagteken. Rieks Oosting, Eerbans op de lange termijn denken zonder symboolpolitiek naar de nullijn binnen twee jaar. Beginnen met halveren ontwikkelingshulp, dat is een beetje een off-topic. Ronald Hunsen, Eerbans onderwijs staat integratie in de weg. Als iedereen ongeacht achtergrond naar dezelfde school gaat, leren ze elkaar kennen. We gaan eens gauw kijken wat er allemaal binnenkomt. Uh, mevrouw Van der Poel, uit Leiden, Goedenavond. Ja, hier ben ik, meneer. Re u. Uh, ik, ik ben het niet met de stelling eens. We moeten niet gaan bezuinigen op. Uh... Integratiebeleid. Uh, die, nee. de, een van de sprekers zei. We moeten dus de mensen die binnenkomen. Uh, begeleiden en opvangen. Daar ben ik het roerend mee eens. Want dat hebben we verzuimd. Maar die groep waar we dan. bij verzuimd hebben. die blijft toch bestaan. En daar moet je wel wat. wat, wat ja. achterstallig onderhoud aan. Ja, maar voor hoe meer wij onderhoud plegen aan die groep. hoe minder ze doen. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is de afgelopen 30 jaar. Kijk. Ze. Er is geen, geen begrip, laat ik maar zeggen, geen, geen respect... voor ons manier van aanpak. Het is, ja. het is een, een, een cultuurbotsing. Net wat die, ja, maar dat is het knuffelen wat niet nee, is ja, gevraagd okay. Precies, maar we knuffelen alsof we en hebben nou, 30 jaar en, lang geknuffeld. En, terwijl... en ik, heb het, ik heb het nog niet gehoor, niemand nee. gehoord over onze vrije seks. Dat vinden die... die, die in, de importmensen, um, die vinden ons verschrikkelijk platvloers... Ja, dan moeten ze even aan wennen, en, en anders moeten ze gewoon een ander, ander land gaan, denk ik, hè? Ja, dat zeggen ik gewoon. Ja, oké, okay, mevrouw Wadderbol, dank je zeer. Uit en Leiden, die, die... Nee, nog... Me merci, ja, nog één ding, maar we lopen al bijna uit de tijd. David Pinto, een reactie? Nou, die mevrouw, die zegt het helemaal prima, want wat in de weg staat is inderdaad die onwetendheid over mm. de codes, over de... De, de, de... Ja, ja, ja. ja. De regels. Daarom komt mijn pleidooi. Want wat gebeurt dan? En dat is ook mooi, dat die meneer die vroeg over zijn dochter. Dat, nou geef ik aan de woorden waarom zijn dochter ondanks alles komt toch niet aan de bak. Uit onwetendheid van die, van die kloof tussen de moderne en premoderne vader gebeurt het volgende. Zijn dochter heeft prima hbo-opleiding bij wijze van spreken gehaald. Gaat, ze gaat haar he, opperste best bij een sollicitatie, een mooi cv opstellen, komt ze bij een sollicitatiegesprek en vanuit haar achtergrond heeft zij geleerd van uit respect, ga je de selecteur niet continu in de ogen kijken, dat is onbehoorlijk. Wat gebeurt dan? Die manier, de, aan de andere kant of mevrouw, de selecteur, die, die kent dat niet, die weet niet wat dat is, die denkt van, hé, hey, wat is dat voor ras, die, die heeft iets te verbergen. Daarom ja, pleit ik voor. Ook informatie. Dat is maar de... nog meer een pleidooi, David, pleidooi om te zeggen van, bij de, bij de deur. Om de ander te informeren. Ja, bij de deur. De aan, waarom dat het uit respect dat hij jou niet aankijkt en niet omdat hij iets te verbergen nee. heeft. Nee. dan met die wetendheid, met gewoon over elkaar juist informatie verstrekken, kom je een hele... David, Tweede we pakken handen. nog een beller. David Pento, even luisteren. De, Abdel Basta, goedenavond. Dag, goedenavond. met Ja. Zeg. Hallo. Wat vind je ervan? Ik, ik ben wel in Denze met u eens, in de zin van dat de overheid, als je een allochtone in het land toelaten, moet het even iets voor hem of haar kunnen bieden, in de zin van een Nederlandse taal. En dat is de waben, de wapens voor elke iemand die naar een andere land zou gaan. Ja, texture to tango, hè? dat zei Reagan al. Het, het moet wel van beide kanten worden, aangeb het worden aangeboden. Mensen moeten ook met beide handen die kans grijpen als je in een ander land komt, dat je meedoet en je best doet. En dat is ook niet gebeurd. Ja, nat ja natuurlijk, maar je hebt ook hier in Nederland bijvoorbeeld de mensen die willen en mensen die niet willen. Klopt. Maar je moet een kans geven aan iedereen. En dat is het geheim. Als ik een advies mag geven. Ja, oké. Okay, dank je Abdel. Dat advies is binnen bij Avondspits. Uh, nou, een hele korte reactie nog van Henk Bouwman uit Pijnakker. Goedenavond. Henk? Oh sorry, Henk. Uh, Henk, een korte reactie. Ja. ja. Ja? Zeg maar. uh, het is zo dat die mensen die hier allemaal binnenkomen... die zijn hier gast in Nederland in feite. En die moeten zich aanpassen aan dit land. En ze moeten zo snel mogelijk de taal leren en de gebruiken van het land. Ja. En anders hebben ze hier niets te zoeken. Taal en gebruik leren, zeg je. Nou, inderdaad, gasten zijn natuurlijk op een zeker moment niet meer... als ze gewoon hier wonen en, en waarachtig ook mee gaan doen in de maatschappij. Mag ik dankzeggen zeggen aan David Pinto... hoogleraar interculturele communicatie en diversiteit aan de UvA. Zeer bedankt, David. En uh, succes met je, met je boek, dus de kanon voor participatie en diversiteit. Ik denk dat we daar toch veel lessen uit kunnen trekken weer voor de toekomst. We zijn er doorheen. Straks op deze zender Radio 1 dus begint het programma Kunststof... met in singer-songwriter Casey Mayfield over zijn onlangs uitgebrachte album The Many Colored Beast. Wij zijn morgenavond weer met een nieuwe avondspits op Radio 1 om half zeven. Een nieuwe mening van de dag. Heel graag weer. Tot dan.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 Viola, oeh, Viola-Viola-festival. Muziek, theater, 16, 17, 18 maart in Aarlem. Viola-festival, ja. www.violaviola.nl. De Nationale Carrièrebeurs, 16 en 17 maart in de amsterdam Rij. Kijk op carrièrebeurs.nl. Hoogstaat Buitentheater, Natuur, Stad en Cultuur. Kom naar Deventeropstelte van 5 tot en met 8 juli in Salland-Overijssel. Kijk op Ik ga naar Deventeropstelte.nl.